als B-kant het nummer van Chuck Berry. Come on, Nou, dit waren ze jongens, de vinyljaren. We zijn er doorheen, we hebben het gehad voor vandaag. En eh, ik ga u vertellen dat u eh, rustig kunt blijven luisteren. Hierna komt CFM culinair met Joop van Es, junior en Daan Lefferts. Ik ga er gauw tussenuit. Ik wens u nog een prettige week. En ik zie u morgen weer om 12 uur bij ZFM Lunch. Doei! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5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 Over de precieze uitwerking wordt nog gepraat. Het gaat onder meer over wat de maatregel de schatkist kost. Volgens sommige bronnen gaat het om een bedrag tussen 0,6 en 1,5 miljard euro. De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Wekers zo snel mogelijk contact opneemt met Bulgarije over de toeslagenfraude. Gisteren bleek dat nog maar 55 van de 805 boetes die aan Bulgaren zijn opgelegd voor fraude met huurtoeslag zijn geïnd. De Bulgaarse overheid is volgens Europese regels niet verplicht om mee te werken aan het innen van dit soort boetes. De Kamer wil dat Wekers daarom een beroep doet op de redelijkheid van de Bulgaarse overheid om toch mee te werken. De politie in Den Haag heeft twee mensen aangehouden die een meisje van 15 naar Syrië wilden laten vertrekken. De politie werd gewaarschuwd over dit plan door kennissen van het meisje. Wijkagenten wisten haar over te halen om te blijven. Na verder onderzoek bleek dat een man van 20 en een meisje van 17 ermee te maken hadden. Ze zijn nu gearresteerd op verdenking van onttrekking aan het ouderlijk gezag. Het 35-jarig bestaan van Kinderen voor Kinderen wordt dit jaar gevierd met een musical. De voorstelling heet Waanzinnig gedroomd en de bekende liedjes uit het Fara-Kinderprogramma komen erin terug. De première is in oktober in Amsterdam. Daarna wordt de familie-musical nog 130 keer gespeeld in theaters in het hele land. Vanwege het 35-jarig bestaan komt er ook nog een jubileum-cd van Kinderen voor Kinderen uit. Het weer, het is bewolkt en regenachtig, maar in het noordoosten is het nog tot de avond droog. Het is 4 tot 6 graden. Ook morgen enige tijd regen, dan bij 7 tot 10 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat Wieler bij knooppunt Hoevelake, 3 kilometer. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse, 5 kilometer.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 U weet wel, met allemaal hele fijne fijne dingen ja, zoals... Luistert naar culinaire zaken. Samenstelling en presentatie, Joop van Nes. Ja, goedemiddag luisteraars. En goedemiddag Daan. Goedemiddag, ja, Joop. Eindelijk, eindelijk, eindelijk gaan we dan van start met culinaire zaken. Ja, gezellig, uh, denk ik. Het, we, we hebben even gewacht erop. Want Rob, jan... In principe is het een uitzending die begint uh, is elke eerste woensdag van de maand... tussen 4 en 6. In de middag, uiteraard. Maar... De eerste woensdag van januari was nieuwjaarsdag. Nou, toen ging het lekker niet door. Vorige week is er iets uh, tussendoor gekomen waardoor ik niet kon. En vandaag zijn we dan eindelijk begonnen met een culinair programma... dat eigenlijk zijn gelijke niet kent. We gaan van alles doen. We gaan um, recepten geven. We gaan um, recensies van uh, restaurants geven. Recensies van boeken. We gaan interviews doen met uh, chef-koks. Zowel hobby als professionele. Um, van alles nog wat gadgets... Uh, je kan het niet zo gek verzinnen. Echt in de ruimste zin des woords gaan wij een culinair programma maken dat dan gaat heten culinair. Culinaire zaken moet ik zeggen. Goed, um, ik zal met, zo meteen beginnen met het eerste recept. We gaan eerst even een, een nummertje draaien, Daan. Om even lekker warm te worden. Ja, is goed. We gaan uh, even kijken. Wat, wat heb jij uitgezocht? Uh... Ja, Red Beans and Rice. Een nummer van het allereerste album van Booker T en de MGs. En u zult het aan de muziek merken dat ik toch wel enigszins... een klein beetje behoorlijk gestoord ben van gauw oude muziek. Want ja, dat zal gelardeerd worden door het hele programma. Krijgt u gauwouwe muziek te horen, van alles en nog wat. Dit is dan een nummer wat onder andere met eten te maken heeft. De Red Beans and Rice. Dat is een gerecht uit de Cajun Keuken. Dat zal ik wel eens een keertje voor u opzoeken. Om dat te kunnen delen met u. Nou, daar gaan we van start. Het allereerste recept wat ik voor u heb... dat heeft eigenlijk te maken met ja, de tweede week na nieuwjaar... oud en nieuw, feestdagen. Ik had een heleboel light recepten opgezocht. Ik ga ze toch delen met u. We beginnen met een pasta-salade met vis. En um, de, de recepten die ik u geef... zijn in principe bedoeld voor vier personen. Zo ook deze. Wat heb je nodig voor een pasta-salade met vis? Nou... 100 gram past en het maakt helemaal niet uit wat het is. Mag macaroni zijn, schelpjes, uh, fusili, maakt niet uit. 100 gram. 200 gram uh, kabeljauw of koolvisfilet. En dat mag gerust uit de vriezer komen, dat is helemaal geen probleem. Een eetlepel citroensap. Wel divers alsjeblieft, niet uit die spuitbusjes of flesjes. Daar is uh, weinig smaak aan. Twee eetlepels goede olijfolie. 250 gram broccoli. Een eetlepel rode wijnazijn en wat peper uit de molen. Nou, over een salade moet natuurlijk een dressing. En die gaan we maken van een eetlepel frietsaus. magere, met 25% olie maximaal. Twee eetlepels magere yoghurt. Eén theelepel vloeibare honing. En, en dan een agurk fijn gehakt. En dan heb je daar één eetlepel voor nodig. En twee eetlepels fijn ge, uh, geknipte tuinkruiden. Zoals bijvoorbeeld bieslook, dille of dragon. En voor de garnering een takje dillen. En vier Citroenen of limoenen. Nou, hoe gaan we dat bereiden? Nou, we gaan eerst de pasta koken. Um, dat is over het algemeen, zal dat een minuut of zes, zeven duren. Staat op de verpakking. Houdt u zich daar ook aan. En liever nog een half een beetje minder, want dan is die pasta nog lekker, um, ja, al dente, zoals dat heet. Dan moet je nog heel even je tandjes gebruiken. Maar dat is alleen maar beter. Als de pasta die tijd gekookt heeft, dan spoelt u die af met koud water en laat die uitlekken. Daarna wordt de uh, ontdooide uh, visfilet uh, gepocheerd, licht gepocheerd in vijf tot zeven minuten. En dan is de vis wit en stevig. Laat ook de vis uitlekken en besprenkel deze met het citroenschap en de helft van de olijfolie. Snijd de broccoli in roosjes. En doe dan kleine roosjes. Want um, een salade met van die hele grote bonken... dat is, ziet er niet uit. Het moet um, netjes zijn. Ongeveer allemaal dezelfde grootte. Dus in kleine roosjes. En kook die in 4 tot 6 minuten gaar. Maar ook weer niet helemaal gaar. Het moet knapperig zijn. Ook de uh, broccoli wordt afgegoten. En uh, de groente wordt op smaak gebracht... met de rest van de olie. En de rode wijnen zijn een peper. Laat broccoli... Uh, Afkoelen En meng de pasta met de broccoli en rangschrik het mengsel op een schaal. Verdeel de vis over de pasta. Dan voor de dressing. Eh, meng de ingrediënten voor de dressing. Schenk deze over de salade. En ga neer met een takje dille en je citroen of limoen. En dat is heel erg lekker met geroosterd bruin brood. Dan kan je er ook, als je er niet van vis houdt, kun je zeggen... nou, dat noemen we een beetje vlees erin. Ook mager. Dan gebruiken we 150 gram gekookte ossetong... Vleeswagen zijn dat dus of 150 gram kippenvlees en dat is ook heel erg mager. Wil je nou zeggen van nou we maken er een maaltijdsalade van verdubbel dan gewoon de hoeveelheid? Nou, makkelijk of niet volgende stukje muziek dan. Overkomers heeft zijn linkerbeen verloren. In Hawaï. in Hawaii. Een klein visje komen onder het zwemmen storen. Dat is een haai. Reuzenhai, ver in zee, ver in zee, dan die haai het been van Omer Kovens mee. Over heeft zijn linkerbeen verloren in haar waai. Toen hij links dat stompje been zag, hij staat reuze taai. Het laat me koud, zo maar hij bouwt. Aansoms ah, koop ik weer een nieuwe boot van hout. Ome Koberse heeft zijn linkerbeen verloren in een waai. Moest hij lachen toen hij links dat stompje been zag? Hij is taai, reuzentaai. Het laat me koud, zo sprak hij fout. Aanstonds koop ik weer een nieuwe poot van hout. Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren. In Hawaii. Amazing Stroopwafels. Prachtige naam. Groep uh, die uh, uit, uh, volgens mij uit Rotterdam kwam. Met het nummer Oma Kobus En ook weer The Amazing Stroopwafels. Stroopwafels zijn natuurlijk ook weer om te eten. Dat is toch wel weer de link. Goed, um, mocht u uh, het niet hebben kunnen volgen, dat vorige recept. Uh, of niet snel genoeg hebben kunnen schrijven. Dan gaan ze vanaf morgen, kunt u ze dus weer vinden op culinaire zaken, Facebookpagina culinaire zaken. Daar gaan de, de recepten die ik hier uh, bespreek, die gaan daar de volgende dag op. En dan uh, heeft u er alsnog wat aan uh, als u het niet heeft kunnen volgen. Uh, u kunt ook vragen stellen, suggesties doen, uh, verzoeken hebben. En dat gaat dan via culinaire.cfmzandvoort.nl. Dat gaat dan via de mail. Goed, um, even kijken. We gaan nog steeds een voorgerecht, een mager voorgerecht. En nu gaan we iets uh, vegetarisch doen. We gaan gegrilde champignons maken. En ook dat weer is voor vier personen. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, 500 gram. Ja, het liefst van die hele grote reuze champignons. Mogen ook kleintjes zijn. Drie eetlepels goede olijfolie. Een teen knoflook. Vier takjes basilicum. En een eetlepel citroensap. Verwarm de grill voor. Dat is dan de bereiding. Borstel de champignons schoon of veeg ze schoon met keukenpapier. Ik ben er niet helemaal voor. Mocht ze heel smerig zijn, dan kan het altijd. Maar het champignon die uh, die wordt dan niet mooi van kleur. Uh, die wordt heel donker. Dus doe dat heel voorzichtig. Um, smeer ze in met uh, de champignons in met een beetje olie. Leg ze op een bakplaat vlak tegen de grill aan en grill elke kant ongeveer vier minuten. Let goed op dat ze niet te bruin kleuren. Dat is zonde. En dat is ook helemaal niet nodig. Uh, hak de blaadjes van de drie takjes basilicum fijn. Meng de rest van de olie met de fijn gehakte basilicum. Pers de knoflokteen erbovenuit. Leg daarna de gegeelde champignons op een voorverwarmde schotel. Bedruppel ze met een beetje citroensap en bestrijk ze met de knoflok basilicumolie. Geneer de schotel met een paar takjes basilicum. Of blaadjes blaakjesbensinicum. En als u dat wilt, kunt u ook eventueel wat geraspte kaas eroverheen doen. Dan zou ik toch een beetje pittiger nemen. Laat maar zeggen de uh, belegen of nog ietsje ouder. En dan uh, als u dat eroverheen schroot, kunt u ook nog gratineeren. Heel erg lekker. Daan? Ja, ja, ja, ja, hij is erg lekker, Joop. Goede zaak. Ja. We gaan weer een stukje muziek luisteren. Ja? En volgens mij is dat uh, van Boudewijn de Groot ja. en heet het nummer Picnic. Samen dansen, lelie kransen in een Kom, maak muziek, pluk een bloem. De rest bezorgen wij. Lennart neigen, ik vergeef een picknick Nu speelt de blikkenblazers, bent hij meer dan honderd nummers? Kent het goudgelokte, gelokte de kind, speelt fluit. Bekleed in vijgenblad van schuimvliegdillen door het hemelruim, speelt Jimen op zijn harp en gouden luid. We geven piknik voor de elfen, en de meeën, voor de runderen de reën, voor zijn tweeën, iedereen moet aardig zijn. Pluk een bloem. <tie> We de Groot met het nummer Picnic. En dat is uiteraard weer geschreven door Lennart Nijg. Zo, wat hebben we nou weer, Joop? Nou, we gaan Nijger. nog één keer een voorgerechtje doen. Oh, en nu okay. met uh, gevogelde. Daarnet was die salade. Dat zou dan ook met gevogelde kunnen, met, uh, met kip. Maar nu heb ik speciaal iets uh, voor u. En dat zijn wraps gevuld met kip. Ik ben niet voor Engelse woorden in het Nederlands... maar goed, het is ingeburgd, U weet dat het een rap is... een klein pannenkoekje, die kunt u zelf maken eventueel... maar ze zijn ook kant-en-klaar te koop in het vak... met name van de Mexicaanse uh, gerechten en dingen in de supermarkt. Wat heb je genodigd voor uh, voorgerecht van vier personen... wraps gevuld met kip? Wel, een halve komkommer, twee bosuitjes... vier van die rap tortillas. Vier eetlepels uh, Philadelphia Light. Dat is een, een verse kaas. En die heb je ook nog in allerlei smaken. Ook gewoon bij de supermarkt verkrijgbaar. 200 gram uh, kipfilet in plakjes. Dus dat is een vleeswaren. Twee eetlepels teriyaki saus. En ook die is gewoon kant en klaar te koop. Ik maak het liever zelf. Dat komt er wel eens een keer. Dat uh, recept. Maar dat is te koop. Teriyaki saus. Twee uh, eetlepels. Een half zakje rucola. Dat is dan die, die hele bekende uh, sla die tegenwoordig ontzettend uh, populair is. En um, ja, per uh, wrap een cocktailprikkertje. Wat gaan we doen? We gaan eerst de komkommer schillen en in de lengte doorsnijden. En de zaadlijsten verwijderen. Dat is het makkelijkste om te doen met een, uh, met een theelepeltje of een koffielepeltje. Dan schaap je die er zo uit. Daarna wordt de komkommer in kleine schijfjes gesneden. Maak vervolgens de bos uit schoon en snijd ze in ringen. Besmeer de wraps met de Philadelphia Light en verdeel de plakjes kipfilet over de wraps. Besmeer de kip met de teriyaki saus. Verdeel daarna de komkommer, de rucola en de uierinkjes erover en vouw de zijkanten iets naar binnen en rol de tortilla strak op. Verpak ze in plasticfolie en leg tot gebruik in de koelkast. Snijd de wraprol in kleine stukjes en steek een prikkertje in. Uh, maar dat kan natuurlijk ook zo in zijn geheel gegeten worden. Als u dat wel doet, kleine stukjes, dan krijg je gewoon een, een, laat zeggen, een borrelhapje. Nou, ook heel leuk. Uh, en in plaats van de rucola kunt u ook veldsla of reepjes ijsbergsla gebruiken. Dat is ook wel lekker lekker krokant. Uh, snijd dat dan à la minuut en doe dat niet van tevoren. Want dan wordt ook die sla wordt slap en dat is uh, ja, gewoon minder lekker. Goed, drie voorgerechten gehad. We gaan nog even muziek doen en dan gaan we naar wat hoofdgerechten.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 Ja, ja. Bob Dylan! En als u uh, de twee uur voordat wij begonnen geluisterd hebben... heeft, dan uh, heeft u ook gemerkt dat uh, collega Ruud Jansen... Uh, een, een album, een album met zich had. Een, uh, hoe noem ding, vernielalbum... van uh, deze geweldige singer-songwriter, zoals dat tegenwoordig heet. Oké, okay, we gaan eens even kijken wat we nu gaan doen. We gaan naar een, een, een vegetarisch hoofdgerecht. Um, een hele oude uh, gerecht daar kom je linsen tegen. Dat komt er steeds meer in. Een linz is een soort van, van, van peulvruchtje. Ontzettend lekker. Verschillende smaken en kleuren heb je. Wij hebben hiervoor nodig voor een hoofdgerecht voor vier personen: 400 gram bruine linzen. Twee uien. Twee tenen knoflook. Of als je dat lekker vindt, mag dat gerust drie of vier zijn. En rode Spaanse peper. Drie eetlepels goede olijfolie. 2 theelepels mosterdzaad. 1 eetlepel gemberpasta. Dat is ook gewoon in de winkel te verkrijgen. 1,5 eetlepel currypoeder. 2 rode paprika's. 2 grote aardappelen. En neem dan niet die hele kruimige, want dan vind je die niet meer terug. Dus gewoon een stevige aardappel. 3 tomaten. Een limoen. En een bosje koriander. Daar gaan wij dan een stoofschotel van maken. En we beginnen dan met uh, de linsen te koken... Circa 5 minuten in ruim water, waarna ze afgegoten worden. Snijd de uien en de knoflook in kleine stukjes. Dus de knoflook hoeft niet geperst te worden. Dat mag natuurlijk wel, maar u kunt ze ook in kleine stukjes snijden. En maak de Spaanse peper schoon. Dat is vrij simpel. Snijd de top eraf, dus waar het groene gedeelte aan zit. En wrijf ze tussen je handen, laat ze tussen je handen rollen. En dan kan je zo de pikjes eruit laten vallen. Waarna de, de peper in uh, kleine... Ja... Uh, rondjes gesneden wordt. En uh, we hakken dus fijn. Verhit de olie in een braadpan... en voeg de mosterdzaadjes toe. Voeg de ui vervolgens toe... als de zaadjes gaan springen. Die gaan... Uh, ja, uh, het lijken wel vloontjes, ze springen omhoog... en dan moeten de uien erbij. Bak de ui lichtbruin... en voeg knoflook, gember en currypoeder toe. Als laatste de Spaanse peper... en bak dat geheel twee minuten ongeveer. Voeg een half liter water en de linzen toe en breng het geheel aan de kook. Laat het afgedekt ongeveer 45 minuten zachtjes koken. Geliefst met, een, met een, verdeel, een vlamverdeler eronder. Dan krijg je het mooi uh, voor elkaar. Maak ondertussen de paprika schoon en snijd die in stukjes. Schil de aardappelen en snijd die vervolgens in uh, blokjes. Bruinwazen. Ontvel de tomaten in heet water. En dat gaat als volgt: zet een pan water op. Breng hem aan de kook. Ondertussen neem je de tomaten, snij je op de kop van de tomaat... dus aan de andere kant van het steeltje... heel voorzichtig een kruisje door het velletje van de tomaat... en snij de, de, het, het kontje, zal maar zeggen, eruit. Vervolgens, als het water kookt, dan doe je de tomaten erin. En doe dat voorzichtig, van natuurlijk het is 100 graden. Op een gegeven moment gaan de velletjes loszitten, dat zie je... En dan moeten ze eruit en dan moeten ze direct in een bak met koud water... ...liefst ijswater gedompeld worden. En dan kan je zo de velletjes eraf trekken. Als dat gebeurd is, worden de tomaten in vieren gesneden. Pers de limoen uit en hak de koriander fijn. Voeg de aardappelblokjes, paprika en tomaten toe... ...en laat ze nog 20 minuten in de linzen stoven. Maak de curry op smaak met het limoensap en de koriander. Wilt u een uh, linzencurry met een ander kleurtje... Goed, dat kan. In de toko's vindt u bijvoorbeeld gele, oranje, kleine rode linzen. en serveer naanbrood erbij. Naanbrood, dat is een Indisch brood. Dat daar wordt eigenlijk dat wordt gebruikt als een soort van lepel om de curry te verorberen. En dat smaakt ook nog lekker. Nou, prachtig mooi vegetarisch gerecht. En dan gaan we zo meteen nog even verder met wat visgerechten of wat vleesgerechten.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 The blood in Asia now, they butchered off the sacred cow, they got a lot to eat. It's good news week. Doctors finding many ways of wrapping brains in metal trays to keep us from the heat. To keep us from the heat. To keep us from the heat. Dat was een gezellige muziek van de Headshoppers Anonymous. En het nummer heette It's Good News Week. Ook gouden oude muziek. We gaan een visgericht even met u doornemen. En dat heet in feite een heel simpel: pittige panga -filet. panga filet. dat is een vis die wordt gekweekt in Azië en die wordt hier naartoe vervoerd. Wat hebben we nodig voor vier personen: twee eetlepels olijfolie, één ui. Twee teentjes knoflook en ook daar geldt weer bij... Ja, als je zegt ik wil er drie of vier, is dat geen enkel probleem. Een blikje tomatenblokjes kan je ook zelf maken... maar het is net zo makkelijk om die waterblokjes uh, kant-en-klaar te kopen. En dat kost ook niet al te veel geld. En uh, twee eetlepels allesbinder. Een theelepel sambal. Maar sambal is in principe vrij zout. Er is ook uh, natriumarme sambal te koop of... Misschien wil je wel een, een vers Spaans pepertje ervoor gebruiken. Mag allemaal. Vervolgens uh, vier eetlepels kokosmelk. Dat is verkrijgbaar in een pakje, dan moet je het zelf aanmaken. Of een blikje, dan is het kant-en-klaar. 600 gram panga-filet en een half bosje koriander. We gaan de olie verritten in een wok of een hapjespan. Ondertussen maak je de ui en de knoflook schoon en hak ze fijn. Fruit de ui in de hete uh, olijfolie lichtbruin... en voeg vervolgens de tomaatblokjes toe... En laat alles 10 minuten zachtjes pruttelen. Voeg sambal en kokosmelk toe en bind de saus met allesbinder. Snijd de vis in niet te grote stukken en voeg deze toe aan de rode saus. Laat de vis in ongeveer 8 minuten gaar koken in de saus. Ondertussen wordt de koriander fijn gehakt en daarna wordt hij voorzichtig door het gerecht geroerd, want anders gaan de stukjes vis stuk. Direct serveren. Wat gaan we erbij doen? Nou, we koken ondertussen wat basmati Een hele geurige, eh, ontzettend lekkere rijst uit Thailand. En een hele simpele komkommersalade. Mocht je onverhoopt geen koriander krijgen... nou, dat is dan helemaal geen probleem. Je kunt ook peterselie daarvoor gebruiken. Het is natuurlijk wel anders van smaak. Maar het past er ook uitstekend bij. Hak die dan ook fijn. En vlak voordat het geserveerd wordt... gaat die peterselie er doorheen. Lekker eten... En dan gaan we weer verder met wat muziek. But I'm Ja, ook hier is weer die link met uh, culinair. Dit was het nummer uh, Watermelon Man van Manfred Men. Een hit, een, een hit, je, geweest. Uh, in de eind jaren. Leuke muziek. Goed, we gaan uh, uh, nog heel eventjes uh, een hoofdgerechtje doen. Wat ook weer uh, in principe light is. Het is een wokschotel met uh, rundvlees en noedels. Het is een beetje Japans-achtig, zeg maar. Ook weer voor vier personen. Dan hebben we voor nodig 400 gram woknoedels. En die zijn tegenwoordig kant-en-klaar te koop. Vroeger moest je eerst je noedels afkoken uh, en dan uh, kon je ze wokken. Dat hoeft niet meer. Kant-en-klaar, helemaal makkelijk. Een teentje knoflook, een rode ui, een gele paprika, 150 gram peultjes. Mogen ook zoekerschep zijn. Uh, 400 gram bieflappen, niet te dik. Twee eetlepels olie, 400 gram gesneden pakzooi of spitskool, mag alle twee... Uh, 1 theelepel gemberpoeder en dat heet in de Indische keuken jai. 2 eetlepels droge sherry en 1 eetlepel Japanse sojasaus. En die heb je dan in twee soorten, een hele zoute, dat is de rode. Ik heb het dan over kikkoman. dat vind ik de beste. De rode is wat zout en je hebt de groene. Is niet overal verkrijgbaar, maar als je even goed zoekt, dan is die goed verkrijgbaar. En dat is absoluut een veel mildere uh, sojasaus dan de rode. Hoe gaan we te werk? Nou, die noedels moeten toch eventjes beter gekookt worden. Afspoelen en dan afspoelen met uh, koud water, bedoel ik dan te zeggen. Uh, hak de knoflook fijn. Snijd de ei in ringen en de paprika in reepjes. Haal de punten van de peultjes en trek aan de, beide kanten de, de, de, de draden. Als die er zitten, trek die eraf, want dat is niet zo prettig als je dat in je mond krijgt. Snijd de bieflappen in reepjes en verhit de olie in de wok... Vervolgens wordt er de, de knoflook en de ui één eh, minuut geroerbakt. Voeg de biefreepjes toe en bak het vier minuten mee. Haal de biefreepjes uit de pan en houd het vlees warm. Doe nu de paprika-reepjes in de pan, dan de peultjes en tenslotte de spitskool. Roerbak ongeveer nog twee tot drie minuten. Voeg nu de noedels, de gemberpoeder, de sherry, de, de biefreepjes en de sojasaus weer toe en verwarm het gerecht goed door. In plaats van wokdoedels uh, kun je natuurlijk ook garen rijst gebruiken. Dat geeft weer een heel ander effect. En uh, mocht je geen uh, peultjes of zoekersnaps krijgen, dan kun je ook uh, diepvriespeultjes gebruiken of spersiebonen. Lekker hoor. Lekker hoor. Ja. Sorry, stond waard. Gaan we muziek draaien? We hè? gaan muziek doen, uh, okay, dan. ja. Gezellig. Ja? Ja? Ja. Crow for day. I am the little red rooster, too lazy to crow for day. Keep everything in the farm. a barking Hounds begin to howl Dogs begin to bark Hounds begin to howl Watch out strange can't be The Red Rooster is on the crowd If you see my little red rooster Please drive him home If you see my little red rooster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 met a Little Red Rooster. En ook hier is weer een link... naar eten, want het rooster... is in Amerika een haan. Volgens mij. Ja. Goed. Heel eh, wat anders. Een bijgerecht. Een bijgerecht met... ja, eh, voorbij een stukje... mals gegrild vlees. Mag ook kip zijn. Helemaal geen probleem. En dat wordt dan een aardappelsoufflé met kaas. En dat is niet gemakkelijk om te maken... maar ontzettend lekker. Wat hebben we daarvoor nodig? 4 grote bloemige aardappelen, 4 eieren, 2 deciliter halfvolle melk, 120 gram blauwe kaas, 50 gram geraspte kaas, en dat moet dan eigenlijk emmentaler zijn, maar het mag ook enig andere soort zijn, maar in het oorspronkelijke recept staat emmentaler, 50 gram boter en wat peper en zout. Hoe gaan we te werk? De oven moet voorverwarmd worden op 200 graden schil de aardappelen en gaar ze, gaar ze in 10 minuten in de magnetron in een klein bodempje water. Dus je hebt een kom nodig die voor de magnetron geschikt is. Doe er een klein bodempje in en doe de aardappelen op 750 watt 10 minuten. Het versnelt het proces als u met een bijvoorbeeld een teeprikker wat gaatjes in de aardappels uh, prikt. Ondertussen worden de eidooiers en de eiwitten gescheiden. We dus zorgen ervoor dat er geen dooier of eigeel bij het wit komt, want dan krijgt u het niet meer stijverkop, dat moet straks gebeuren breng ondertussen de melk aan de kook en haal, daar de melk van het, haal daarna de melk van het vuur en voeg de eidooiers toe roer ze goed en uh, niet met een, met, met een uh, garde, maar met een spatel, zet vervolgens de, de pan weer op het vuur, laag vuur, en verwarm het mengsel totdat het indikt zorg ervoor dat de melk niet opnieuw kookt, want dan gaat het schiften Voeg vervolgens de blauwe kaas in stukjes... en de metalen kaas toe en laat die smelten. Breng het geheel op smaak met peper en zout. Pureer de uh, aardappelen en voeg het melkmengels naartoe. Goed mengen, dat is heel belangrijk. Kop, klop vervolgens de eiwitten stijf. En dat moet gebeuren met een vetvrije... ja, het liefste met een, uh, met een uh, mixer, want dat gaat het het beste. Mag ook met een, uh, met een garde zijn. Maar zorg ervoor dat zowel de kom... Als het gereedschap vetvrij is, dat kun je doen met een beetje azijn en wat zout in wat water en dan goed schoonmaken. Um, als die eiwitten stijf zijn, worden ze door de puree uh, gespateld. Vervolgens wordt u uh, vier soufflévormpjes uh, beboteren en daarin de puree verdelen. Zet de soufflés 20 minuten in de oven en serveer met een mals stukje vlees gegrild, maakt niet uit wat, en serveer er een salade bij. Houdt u nou niet van blauwe kaas? Neem dan een andere pittige kaas. Ik krijg wel lekker water in mijn mond hoor, Pas <laughs> voor een dikke man. Dat is ook de bedoeling, Dan. Ja, nou, dat begrijp ja. ik. We gaan nog even naar uh, onze uh, uh, oud-plaatsgenoot uh, Ria Valk. Die heeft een nummer gemaakt. En het heet, de liefde van de man gaat door de Maan. jaren man en vrouw Breitjes op mijn beentjes, karbonades en salades op mijn bil. Ja, borstjes op mijn borstjes, biertjes op mijn grietjes. En op mijn hoofd een haantje uit de gril. Maar wat doe ik nou met zo? Ja, dat vraag ik me ook altijd af. Maakt niet uit. We gaan kijken of we nog voor het nieuws um, uh, één uh, gerecht, of een bijgerecht is eigenlijk, eruit kunnen knallen. Daan gaan we doen, denk ik wel ja. Appelchutney gaan we maken. Een chutney dat is een, een, een, een pittige uh, soort van salsa, noem het maar. En dat is erg lekker, ook weer bij gegrild vlees. We gaan uh, gebruiken 900 gram bakappels. En dat zullen dan waarschijnlijk wel goudgenutte of schone van Boskoop worden. 450 gram uien. 80 gram rozijnen. 80 gram krenten. 55 gram gele bastetsuiker. 250 milliliter cider. 450 ml inmaakazijn, 125 gram honing, anderhalve eetlepel zout, 2 theelepels schemberpoeder en 2 eetlepels paprikapoeder. Schil de appels en snijd, in, snijd ze in blokjes. Pel de uien en snijd die in kleine stukjes. Meng de appels en de uien en doe ze in een grote braadpan. Giet de cider erover en laat op een middelhoog vuur ongeveer 20 minuten koken, terwijl je af en toe roert. Voeg de rest van de ingrediënten en de helft van de azijn toe en roer door elkaar en laat het nog, nog eens 20 minuten op een middelhoog vuur verder koken. Wel even af en toe roeren en voornamelijk over de bodem, want anders gaat hij het misschien aanzetten. Voeg de rest van de azijn toe, breng het mengsel terug aan de kook, zet het vuur laag en laat minstens twee uur sudderen terwijl je af en toe roert. Het chutney is klaar als je een lepel door het mengsel kan trekken... en dat er daar een streep achter blijft. Het dus moet vrij dik zijn. Haal de pan van het vuur en laat het chutney helemaal koud worden. Stop het chutney in gesteriliseerde potten... en laat die chutney minstens twee tot drie maanden staan... zodat je echt een ontzettend lekkere appelchutney hebt. Gebruik voor die potten... kan je shampotten gebruiken bijvoorbeeld... Kook ze steriel met wat, uh, met wat uh, soda. En um, dek ze af met plasticfolie waarop de deksel gaat. Zet ze heel even op de, op, de, op de kop tot het volledig klaar is. En gebruik dan in ieder geval dat folie. want uh, metalen deksels kunnen gaan roesten door het zuur in het jutty. Dank u voor uw aandacht voor het eerste uur. Na tot. vijf uur gaan we weer verder, Dan. Ja, tot straks. I